Of love. heropende vergadering. Meneer Kuipers, het college heeft een schorsing gevraagd, u heeft het woord. Ja, ik heb even kort om een schorsing gevraagd om uh, gehoord hebben wat hier in het debat allemaal aan de orde was. Um, en wellicht ook uh, enige onduidelijkheid over de combinatie van raadsvoorstel en raadsbesluit. Wij als college zijn uh, de mening toegedaan, en ik denk dat u dat eigenlijk ook onderschrijft, dat raadsvoorstel en raadsbesluit bij elkaar horen. Dus de toelichting die wij geven op het raadsbesluit, uh, onszelf natuurlijk ook verplicht om datgene wat wij in het raadsvoorstel opnemen ook echt uit te voeren. Maar als het u zou helpen om het raadsbesluit nog iets explicieter te maken... en daarin op te nemen dat we vooralsnog de toetsingscriteria van de visie... op de verblijfsaccommodatie voor het onderdeel Strandbungeloos, paragraaf 783 intrekken... en vervolgens eraan toevoegen. Maar dat is aan u, laat dat duidelijk zijn. Want het is een raadsbesluit. In het vierde kwartaal 2015 een aangepaste paragraaf 783 aan de raad aan te bieden als dat voorziet in uw zorg... dat wij op korte termijn naar bij u terugkomen... dan hebben wij daar natuurlijk geen bezwaar tegen. Dank u wel, meneer Kuiper. Um, we gaan, ik had toegezegd dat er nog een... debatrondje kan plaatsvinden. Wie wil daarover? Meneer Hendricks. Meneer Hendricks. Ja, sorry, ja, voorzitter... Um, ik hoorde net de wethouder een suggestie doen om het uh, raadproces uh, aan te passen. Ja, dat deel ik niet. Uh, want ook met de, als je het vooralsnog intrekt, dan trek je het in. Mijn voorstel zou zijn om het in stand te houden. En de wethouder dan eventueel, als hij dat per se wil, te vragen om met de aanpassing te komen. Maar tot die tijd, tot die aanpassing, kan het gewoon tot in, in stand blijven zoals het nu is. Dus je hoeft het niet vooralsnog in te trekken. Ook niet. Je, moet het gewoon, je kunt met de aanpassingsvoorstelling komen. Maar bovendien, um, na, na deze vergadering blijf ik eigenlijk nog steeds met dat gevoel... Uh, van schaamte zitten na, naar die ondernemers toe. Ik blijf het uh, nog steeds lastig vinden dat een ondernemer die zich aan alle wetten en regels houdt. en aan alle visies, dat die nog steeds zo wordt dwarsgeboomd. Ik kan het overigens wel uh, begrijpen, want ik heb net uh, even van die schorsing gebruik gemaakt. om terug te bladeren in het uh, verleden. en wie destijds die visie uh, niet steunde. Ik heb gezien dat OPZ en. het uh, was het, OPZ? C uh, OPZ, D66 en GroenLinks destijds uh, tegen die uh, visie hebben gestemd. Uh, ik moet nu helaas constateren dat uh, OPZ en uh, D66 dan nu toch hun uh, zin hebben door kunnen drukken. En dat het CDA helaas is uh, gebogen voor deze uh, manier om ondernemers dwars te zitten. Ik vind het erg jammer om te constateren, maar het is niet anders. Meneer Ransberg. Ja, ondernemers dwars zitten, er is geen sprake van. Want er blijft alle ruimte over om te kijken hoe dat opgelost kan worden. Dat is één. Uh, ik wil nog wel even een verheldering van de uh, wethouder Kuipers, dat hij het met andere woorden nog even... en niet op die artikelen die hij heeft gezegd... wat vooralsnog eraan toegevoegd kan worden... kunt u dat met andere woorden nog eens zeggen... wat de verruiming is die u dan... Uh, naar aanleiding van de discussie... Uh, uh, uh, wil, wil weggeven in het stuk. Verheldering graag. Kijk even rond. Mevrouw van der Veld ja, ik, ik zat te luisteren naar de woorden van de wethouder. En ja, dat vooralsnog, ja, dat klinkt op zich leuk en op termijn. Maar ik zou dan daar toch wel een minimale datum aan willen stellen. Dat ten eerste. En ten tweede... Mevrouw van der Veld, de wethouder heeft, als ik hem goed heb gehoord, gezegd in het vierde kwartaal 2015, dus dit jaar... Heb ik dat niet goed okay. gehoord. Oké, maar dat, zo heb ik het gehoord. Uh, komt die, dat staat ook in het uh, toelichtingsstuk vandaar dat ik het groot zie dan heb ik dat niet goed gehoord okay. maar vooralsnog <laughs> uh, ja, moet ik u zeggen dat ik het nog steeds te kort door de bocht vind om, om, hmm. omdat u nog steeds het artikel wil intrekken en ja, mijn advies is uh, trek iets anders in <coughs> namelijk het voorstel en niet dit artikel dank u wel anderen nog? Mevrouw van der Plas. Ja, wij kunnen zeer goed leven met het voorstel van de wethouder. Dank u wel. Er is nog een concrete vraag ter verduidelijking. Ja, Posten, sorry, wat meneer Poster. Maar ik ben uiteraard ook voor, want onze mening is niet veranderd in die laatste vier jaar. Altijd pal gestaan voor onze belangen verstandig. Dus ondernemers, daar werken we ook voor. Daar kom ik volgend jaar op terug. Dank u wel. Dank u wel, meneer Poster. Wethouder, is nog een vraag ter verduidelijking gesteld. Ja, meneer Hendricks, u stelt voor om de paragraaf in stand te houden en dan vervolgens met een aanpassing te komen. Ik heb volgens mij in eerste termijn duidelijk aangegeven dat wij wel vinden dat, dat iedere aanvraag eigenlijk onder een gelijk regime moet, worden, moet kunnen worden behandeld. Er liggen nu aanvragen voor, zouden we deze visie op dit punt niet aanpassen om die in lijn te brengen met de bedoelingen van de raad zoals die in de commissievergadering aan de orde zijn geweest. Dan krijg je dus dat er nu een aantal dingen op basis van een oude visie moeten worden ...waar deze participatie niet op heeft plaatsgevonden en een aantal anderen in de toekomst wellicht op basis van, uh, van een nieuwe visie. Uh, dat vinden wij niet netjes in het kader van, uh, van die, uh, die rechtszekerheid. Uh, en ik geef het toch even mee, uh, meneer Hendricks, ik vind toch dat u dit college ook tekort doet. Uh, als u het heeft over onderneemtjes. wij hebben heel duidelijk hebben we gemaakt dat wij naar nou juist goed ge geluisterd hebben... ...naar wat u als raad ons wilde meegeven in de commissiebehandeling... Uh, uh, daar bleek ook heel duidelijk uit uh, dat er een aantal zaken op de participatietrek toch niet zijn gegaan zoals de raad dat wilde. En wij voeren uit datgene wat de raad wilde. Het heeft niets te maken met het pesten van wie dan ook. Stek Voorzitter. Stek nee, meneer Hendricks. De wethouder nog, praat uit. Dat zegt u tegen uh, onder andere de wethouder Economische Zaken die zich buitengewoon hard maakt voor ondernemend Zandvoort. Reden waarom we nou juist zeggen in het vierde kwartaal willen we dit geregeld hebben. En de vraag van meneer Kroonsberg is hiermee beantwoord. Ja. Goed. Nog voorlezen. Ik kijk rond, volgens mij is er in debat gezegd datgene wat we willen zeggen. Of wil meneer Hendricks nog iets nieuws toevoegen? Uh, voorzitter, ik hoorde de wethouder net zeggen dat hij uh, wil handelen in uh, lijn met de bedoeling van de raad. De bedoeling van de raad is uh, zeer helder, in het, zowel in het amendement als in de aangenomen visie. Als de wethouder wil handelen in lijn met de bedoeling van de raad, dat hij die gewoon uitgevoerd. En dan hadden we hier nu niet over het intrekken van... Uh... Meneer Hendricks, ik constateer dat u dat al eerder heeft getoogd, dus u herhaalt. Dank u wel. Mevrouw van der Plas, u wilt nog iets nieuws inbrengen? Uh, nou, ik wil zeggen dat we volgens mij niet binnen de Raad geheel eens gaan worden. En dat het wat mij betreft gewoon tijd is om hier... Of tijd voor een besluitvorming. Om te kijken hoe, hoe de Raad er echt zou denkt. Dan probeerde ik het heen te leiden. Want dat had u allemaal, denk ik, al begrepen. Goed. Dat betekent... Als er geen voorstel tot amendering wordt ingediend het voorstel zoals dat nu voor ligt, in stemming gebracht gaat worden. Ik, ik, ik, ik formuleer net, als er vanuit uw kant geen behoefte is om het voorstel aan te passen, dus eh, zoals bijvoorbeeld de suggestie door het college, dan breng ik het voorstel zoals dat hier ligt in stemming. Meneer Sandbergen. Voorzitter, het college heeft een suggestie gedaan. Dat is een handreiking geweest voor andere partijen. Wij hadden er geen behoefte aan. Maar ik denk dat die handreiking een hele goede is. Dus als die handreiking samen met het voorstel in stemming wordt gebracht, kunnen wij ons daar heel goed in vinden. Dank u wel. Even pragmatisch. Meneer Tonen. Ja voorzitter, het uh, is leuk wat de heer Sandberg zegt, maar de handreiking van het college heeft niets te maken met datgene wat andere partijen hebben ingebracht. Uh, normaal doen we het zo als er uh, een simpele aanvulling is en deze is al zodanig te kwalificeren en de raad zegt akkoord, dan passen we dat voorstel aan, en dan gaan we dan daarover stemmen. Uh, maar ik heb de indruk dat hier wisselend over gedacht wordt. Klopt dat? Goed. Ja, en dan is de vraag, gaan we dan eerst stemmen over het voorgestelde abonnement? Of zegt u van, breng dan maar het, het eind of het eerste voorstel in stemming? Ik ga even een rondje maken. Meneer Sandberger. voorstel, Voorzitter, laten we het praktisch houden en kort. Meneer, meneer Smetters, meneer Kroonsberg, mag ook. Uh, stemmen en we houden de wethouder aan zijn toezegging. Mevrouw Keuransson. Stemmen, voorzitter, ongeacht meneer Tonen, meneer Paap, Stemmen. meneer Demmers, Stemmen. meneer Poster. Goed, dat betekent dat het voorstel, zoals nu voorgelegd, eh, ongewijzigd ter stemming wordt gebracht. En eh, datgene wat hier is gezegd, dat het bewoont bij handopsteken. Graag wie is voor het voorstel. Strandbungeloos visie op de verblijfsaccommodatie, zoals dat nu voor ligt, bij zekerheid. Ik constateer dat voor zijn de fracties van oudere partij Zandvoort, D66 en het CDA. Wie is tegen dat voorstel? Tegen dit voorstel zijn de fracties van gemeentebelangen Zandvoort, de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en de VVD. Daarmee is het voorstel aangenomen. We gaan naar agendapunt 6 en dat is het bestemmingsplan Kostverlorenstraat. Um, is even kijken. Ik heb de indruk dat, en de bode rijdt nu een aantal zaken aan, dat er abonnementen en moties mogelijk gaan komen. Maar ik wil dat eerst even inventariseren. En misschien die wel als eerste ook gaan laten inbrengen... zodat die in het debat betrokken kunnen worden. Is dat akkoord? Wie wil er eigenlijk allemaal... een abonnement of een motie indienen? Dat even voor mij. Meneer Tonen en meneer Demmers. Goed. Dan gaan we in die volgorde... even een rondje maken. Uh, meneer Tonen. Wilt u een korte toelichting geven... En het besluit zoals u wilt voordragen. Nou, voorzitter, uh, ja, uh, kort toelichten. Er zit S natuurlijk een verhaal vast aan datgene uh, wat het amendement uh, beoogt en ook wat de motie beoogt. Maar ik weet niet, wanneer wil u de motie behandelen? Um, ik, ik stel voor beide te, uh, in dit rondje even inventariseren te doen. En daarna gaat het debat over alles. Dus zowel amendement als motie. Oké, okay, nou, voorzitter. Um, kijk, vooraf de, vo voordat ik dat amendement uh, ga voorlezen, um, er is een zienswijze ingediend uh, in zaak huisgebonden bedrijfsactiviteiten, waarin onder andere wordt betoogd dat de planregels van huisgebonden, uh, huisgebondenheid belemmeren uh, dit type bedrijfsactiviteiten doordat het verplicht is te blijven wonen op de locatie waar de bedrijfsactiviteiten worden verricht. Um, de adviescommissie die zegt erover uh, dat zij het als, een taak, als haar taak beschouwt de raad adviezen uit te brengen aan de aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bestemmingsplan, uh, de zienswijze, voor zover ruimte juridische argumenten en aspecten uh, in zaken de planregels en verbeelding betreft. Maar de adviescommissie beschouwt, en ik denk terecht, uh, het niet als haar taak uitspraken doen over politieke of beleidsmatige keuzes. Het is dan ook aan de politiek om uh, die, uh, die regel, namelijk dat uh, men er moet uh, wonen en moet blijven wonen om uh, een, uh, huisgebonden, een huisgebonden uh, beroep of huisgebonden uh, bedrijf uit te oefenen, uh, terwijl de praktijk al jaar en dag heel anders is. Uh, Vandaar dat ik, dat ik namens mede namens Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid een, een amendement in wil dienen. En dat amendement luidt. Meneer Tonen, de... tone, het geluid is niet zo goed. Dus we kijken even of de microfoon vervangen kan worden. En anders mag u de microfoon iets dichter benaderen. Ja, die doet het veel beter volgens mij. Ja. Um, de raad van de gemeente Zandvoort gelezen het voorstel in zaken vaststelling bestemmingsplan kostverloren straat en omgeving. Overwegende dat dit bestemmingsplangebied op meerdere plaatsen activiteiten plaatsvinden die vallen onder de noemer aan het wonen ondergeschikte aan huisverbonden beroepen. Respectievelijk aan het wonen ondergeschikt aan huisverbonden bedrijf. Zoals beschreven in de regels bestemmingsplan kostverloren straat en omgeving in artikel 1.6, artikel 13 wonen 1 onder D en artikel 14 wonen 2 onder B... ...dat de voorwaarden voor het mogelijke gebruiken van bedoelde gronden... ...voor aan huisgebonden beroep, beroep, zeker een huisgebonden bedrijf... ...zijn uitgewerkt in de artikelen 1342, 1351, 1442 en 1451. En dat een van die voorwaarden luidt... ...f, dat het beroep respectievelijk het bedrijf... ...door één van de bewoners van het hoofdgebouw wordt uitgeoefend... ...dat deze activiteiten veelal worden uitgevoerd... ...door personen die niet of niet meer in de hoofdwoning wonen... Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, makelaars, notariërs en dergelijke. Dat de beperking zoals beschreven in bedoelde voorwaarden F... vestigende gevolgen kan hebben voor betrokkenen... ...omdat de gemeente bij ongewijzigd beleid... ...en gezien de onlangs ontstaanlijke motie hieromtrent ...genoodzaakt is te gaan handhaven. Dat de bestaande praktijk, dat het veelal niet meer een bewoner van het hoofdgebouw is... ...die beroep of bedrijf uitoefent... ...niet heeft geleid tot ongewenste situaties... ...anders dan strijdigheid met bestaande regelgeving... Dat legalisering van de bestaande praktijk mogelijk is en voor de hand ligt, dus het bestel, het besluit het ontwerpbesluit als volgt aan te passen. Met een nieuw punt 4, luidende de artikelen 1342F en 1442F worden als volgt gewijzigd. Dat dit beroep door hetzij een van de bewoners van het hoofdgebouw wordt uitgeoefend, hetzij door de niet meer thuiswonend gezinslid van de bewoners, hetzij door degene die, in de, die de praktijk, maar niet de woning van de eigenaar heeft overgenomen. En de artikelen 1351. F En 1451F wordt als volgt gewijzigd dat het bedrijf, dus het een gaat over het beroep, het andere gaat over het bedrijf, dat het bedrijf door, hetzij een van de bewoners van het overbouw wordt uitgeoefend, hetzij door een niet meer thuishoudend gezinslid van de bewoners, hetzij door degene die de praktijk maar niet de woning van de eigenaar heeft overgenomen. Door het benoemen van het gezinslid wat niet meer daar woont, of iemand die een praktijk heeft overgenomen, heb je, naar mijn indruk, naar onze indruk, een limitatieve opsomming, want andere mogelijkheden zijn er niet. Um, en dan is het doornummeren van punt 4-out uh, punt, uh, uh, moet dan worden 5, etc. Dan moet worden doorgenummerd. Um, over het algemeen wordt er, wordt er wel eens gedacht van... ja, als je een amendement indient op dit gebied... dan moet je ook een ruimelijke onderbouwing geven. Uh, dat is in ieder geval niet meer, niet meer nodig... omdat uh, de ruimtelijke onderbouwing staat al uh, in het bestemmingsplan... Alleen de beperking, het gaat om dit, om dit, in dit geval gaat het om de beperking van degene die eh, bedrijf op beroep zou mogen uitoefenen. Voor het overige is alles al geregeld. Um, dan kom ik, voorzitter, bij, uh, het, uh, bij, bij, bij de motie. Um, de adviescommissie schrijft naar aanleiding van de plangrenzen uh, in zaken uh, de zienswijze van de eigenaren kostverloren 25. Nu het perceel van in bestemmingsplan, strand en duinvalt valt, kan de reclamant niet worden gevolgd in het verzoek om het perceel binnen de plangrenzen van kostverloren en omgeving op te nemen. Gezien het feit dat het perceel niet binnen de plangrenzen valt... is de gevraagde integrale beleidstoetsing... over de passendheid van de gevraagde bestemmingswijziging naar wonen... niet in het kader van de beoordeling van het ontwerpbestemmingsplan te maken. Voorzitter, de commissie constateert dus dat kwaris 25... Eh, laan valt onder het bestemmingsplan Strand en Duin. En dat is de juiste constatering. En daarbij had de commissie het moeten laten... En de volgende alinea, de volgende passage, die doet afbreuk aan uh, dit advies. Daar staat namelijk de anteriore overeenkomst... waarin de inspanningsverplichting is opgenomen om het ontwerpbestemmingsplan... qua 25 in procedure te brengen, is nog steeds van kracht. Gezien de eerder genoemde uitspraak van de Raad van State over nakoming van de overeenkomst... zal het college van BNW hieraan gevolgen dienen te geven. Reclamant kan worden gevolgd in deze argumentatie... Echter, schrijft de commissie nog een keer: het perceel valt niet binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan kostverloren in en omgeving, maar kent de zelfstandige bestemmingsplanprocedure. Nou, wij vragen ons af waarom de commissie, eh, op grond waarvan de commissie hier eh, verder ingaat en een oordeel uitspreekt, onder andere over de stand van zaken van de anterior overeenkomst, terwijl daarvoor en daarna wordt betoogd dat dit niet over het onderhavige bestemmingsplan kostverloren gaat. Het lijkt ons niet de taak van de adviescommissie inhoudelijke uitspraken te doen over de onderwerpen die hier niet aan de orde zijn. En men had zich moeten beperken tot de opmerking dat de ingediende zienswijze niet ontvankelijk is. Gezien eerdere discussie. Dames en heren. Gezien eerdere discussie en onze reactie, dan bedoel ik de reactie van de gemeenteraad richting de rechtbank en vervolgens ook richting Raad van Staten zal de Raad moeten uitspreken het oneens te zijn met de reactie van de commissie. Consistentie in onze afwegingen en argumenten vereisen dat met het oog op verdere gang verzagen bij de rechtbank en de Raad van State. Dat is ook hetgeen wij in de commissievergadering naar voren hebben gebracht. Maar tot onze verbazing is nog door de adviescommissie, nog door leden van het college, nog van de overige fracties een reactie gekomen op datgene wat wij gesteld hebben. Inmiddels hebben we ook een brief van belanghebbenden uh, overigens ontvangen. Ik geloof uh, gisteren, als ik me niet vergis. Um, en om helder te maken waar, uh, waar de raad nu staat... dient de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort het voor de volgende motie in. De raad van de gemeente Zandvoort, in kennis gesteld van het advies van de adviescommissie raad... ...in zaak om tweede bestemming van kostverloren staat en omgeving... Overwegende dat de adviescommissieraad meerdere keren terecht constateert dat de zienswijze van de eigenaar van het perceel qua het vnuf voor de Laan 25, de Zandvoort, ongerond is, dat dit oordeel gebaseerd is op de vaststelling dat bedoeld perceel niet valt binnen het bestemmingsplan kostverloren staat en omgeving, maar binnen bestemmingsplan strand en duin. Dat ondanks het feit dat bedoeld perceel niet binnen het bestemmingsplan kostverloren staat en omgeving valt, de commissie toch heeft gemeend een oordeel over een deel van de zienswijze te moeten geven. Die ik net heb voorgelezen. Die staat hier ook in, het, in de motie, dat hoef ik niet nog een keer te doen. Dat in het kader van de advisering aan de Raad over de ingediende zienswijze in zaken bestemmingsplan kostverloren staat in de omgeving. het niet binnen de taak valt van de adviescommissie een visie te geven over een onderdeel van een ander bestemmingsplan. Dat dit oordeel haak staat op het meerdere keren vastgestelde standpunt van de gemeenteraad. Laatstelijk op 26 mei 2015 tijdens de raadsvergadering in een raadsbesluit met bijbehorende brief van de rechtbank getiteld. ...motivering afwijzing aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan... ...Kwarles 25... ...spreekt als zijn mening uit... ...dat de adviescommissie ten onrechte een oordeel heeft gegeven... ...over een deel van de zienswijze... ...daar de zienswijze geen betrekking heeft op een bestemmingsplan kostverloren straat. Dat dit oordeel afbreekt doet aan herhaalde besluiten van de gemeenteraad... ...zoals in de overwegingen aangegeven. Dat betrokkenen, eigenaren van Kwarles 25... Geen enkel recht kunnen ontlenen aan bedoeld oordeel van de adviescommissie. Roept de adviescommissieraad op bij de volgende gelegenheid, de commissie heet Adviescommissieraad, roept de adviescommissieraad op bij volgende gelegenheden zich te beperken tot de opgedragen taak. En verzoekt de griffier deze motie ter kennis te brengen van de adviescommissieraad, van de advocaat die de gemeenteraad vertegenwoordigt in de rechtszaak en van verdere betrokkenen. Stand voor 23 juni 2015. Dank u wel, meneer Tone. Zijn er vragen ter verduidelijking over het abonnement? Kijk, rond. Meneer Demmers. Meneer de Demmers, de microfoon. Ja, uh, het is een sympathiek voorstel. Als je denkt in deregulering en uh, minder regels. Alleen wij hebben een beetje... Ik heb een beetje een probleem met het laatste zinnetje op de, laatste, op de eerste bladzijde. Het zij door degene die de praktijk, maar niet de woning van de eigenaar heeft overgenomen. Dus we hebben het hier over een exploitatie. En we hebben het over een gebouw ondergeschikt aan de woonfunctie. En zou ik dan... Als dat verder uitgewerkt wordt, toch wel even een verschil willen maken tussen de eigenaar van de opstallen en de eigenaar van de exploitatie. en degene die uh, aanspreekbaar is of aansprakelijk is voor scha mogelijke schade aan de leefomgeving. Anders is dat weer onduidelijk. Dus als degene de eigenaar de exploitatie verkocht heeft. en daar, niet, en daar ook niet meer bij woont. Wie is het nou aansprakelijk? De eigenaar van de opstal of de eigenaar van de exploitatie? Als, dus als dat wat uh, nader omschreven kan worden. Dat is de opmerking, voorzitter. Dank u wel, meneer Dennis. Meneer Kramer. Ja, vraag over de motie over het Korslorenpark of de kwast van Efvatlanen 25. En voornamelijk het laatste waarin u uh, oproep doet aan de adviescommissie om bij de volgende gelegenheid zich te beperken tot opgedragen taak. Maar waarom beperkt u zich alleen tot die oproep? Terwijl ook in het raadsvoorstel aanvullingen worden gegeven op het advies. Uh, nou kijk, het advies ligt er. Het raadsvoorstel ligt er. Dat zijn voldoende feiten. Waar, waar het ons om gaat is dat je uh, ook straks uh, richting uh, rechtszaak en richting Raad van Staten duidelijk kunt maken... dat je consistent blijft in datgene wat je doet. En dat je ook zegt dat die passage die daarin staat... een passage is die de goedkeuring van de Raad niet draagt. Want daar gaat het in feite om. Je gewoon consistent beleid houdt in... die passage is een passage die er nooit van ons nooit had mogen staan. Vandaar dat ik ook zeg... de adviescommissie... De uh, adviescommissieraad, te wijzen op het feit dat als zij een uh, zienswijze moeten beoordelen van bestemmingsplan X, zij zich ook moeten beperken tot zienswijzen op bestemmingsplan X. En niet met dingen van I of A uh, bezig gaan. Meneer Nog uh, in reactie daarop magend, juist in het raadsbesluit. Uh, worden ook op het advies wat al is gegeven, aanvullingen gegeven. Dus ik denk dat u uw motie, of, ja, uw motie meer kracht bij zou zetten... om hetgene wat u ook in overwegingen geeft... om dat als aanvulling te, te doen op hetgene wat het advies is. Want als je bijvoorbeeld kijkt in het raadsbesluit bij punt 2... staat ook in aanvulling op het advies van de adviescommissie... de beantwoording van zienswijze 13 uh, aan te vullen. Dus dat kan. Dus, um... ja, maar het, pro het, probleem, het probleem hierbij is... Dat de door mij gevraagde passage, door ons gevraagde passage, is geen advies. Is geen onderdeel van het advies. Is een gewoon een constatering, een waardeoordeel over iets wat niks met het bestemmingsplan te maken heeft. Dus dat komt helemaal niet terug straks ook, uh, waar dan ook. Het is geen onderdeel van, van, van, uh, van de besluitvorming. Nou ja, voorzitter nog eenmaal mag proberen. Kijk, juist ook omdat over het advies wordt gesproken in het raadsbesluit... maakt het wel degelijk onderdeel uit van het raadsbesluit. Anders kan je daar ook geen aanvulling op geven. Dus juist het feit dat wat u aandraagt, denk ik dat het sterker maakt om het uh, als aanvulling te geven op het advies wat nu, uh, nu voor ligt. Ja, ik, ik heb er geen enkele moeite mee. Nee, daarom. Dus ik denk dat we dat kunnen samenvoegen. Ja, ja. ik, heb, ik heb er geen enkele moeite mee om, uh, om... want dat betekent dan ook nog een amendement. Hè? Dat, moet daar, dat moet dan ook nog geamendeerd worden. Ja, ik, ik denk dat, dat de raad daar heel uh, uitdrukkelijk uitspraak over moet doen... dat we daar tegen zijn. Ja, nou, prima. Meneer Kroonsberg. Ja, ik vroeg me af of uh, dit nu een motie is tegen het werk van de door de raad zelf ingestelde adviescommissie. En waar staat het? Dat, uh, niet, staat het, dat niet binnen uh, de taakopvatting van deze commissie uh, zo'n advies uh, gegeven kan worden. Want wij hoeven natuurlijk als raad het advies niet op te volgen. En ik geef ook in overweging om te kiezen... Niet te kiezen voor een motie, maar wel te kiezen voor een dialoog... of een gesprek met, de, met, de, met die adviescommissie. Of, uh, want anders uh, ga je eigenlijk op de stoel van de adviescommissie zitten. Maar een dialoog in deze, uh, met de strekking zoals de heer Tonen dat heeft aangegeven... Uh, ben ik het natuurlijk wel uh, eens. Want je moet proberen om uh, in zijn geheel als gemeente... consistent beleid te gaan voeren. Maar volgens mij mag de adviescommissie afwijken... Van wat we hier met z'n allen uh, bedenken. Tenzij het ergens staat dat dat niet mag, maar dan hoor ik het wel. Meneer Tonen. Ja, voorzitter, um, ik kan, we, we kunnen als alzat wel in dialoog gaan met die adviescommissie raad... maar uh, dat is niet datgene wat ik behoog. Datgene wat wij beogen is nu juist om naar buiten toe helder te, te maken... en duidelijk te maken dat wij met datgene wat daar staat het absoluut oneens zijn... En het is, ook, het is ook geen stukje advies wat ze geven. Men geeft een waardeoordeel, niks meer en niks minder. Dat komt ook niet in het advies verder terug. Het is een waardeoordeel over uh, wat er zou moeten gebeuren. Terwijl de raad daar al lang afstand van heeft genomen. En, en, en als u en als het heeft over van ja, uh, waar staat dat zij uh, zich. Uh, ...niet op zijpaden mogen begeven. Ja, ik mag toch aannemen... ...dat een, een adviescommissieraad, ...als hij het verzoek krijgt om... ...de zienswijze ingediend bij bestemmingsplan... ...kostverloren straat en omgeving... ...om dat te beoordelen... ...dat het daarbij blijft. Dan, dat, dan gaan wij niet vragen of ze ook iets willen zeggen... ...over programma 1 uit de begroting. Nou, dat is hier in feite hetzelfde. Men gaat hier... ...men, men behoort zich te beperken... ...tot uh, het onderhavige bestemmingsplan en, en, en, niet, en geen uitspraken doen over andere bestemmingsplannen. En, en het rijdt ons in de wielen in de consistentie van besluitvorming. En het is jammer, het is jammer dat de commissie daar ook niet op binnen gegaan is. Nog even op Ja, zeker. Ik vroeg me af of overleg is geweest met het college in deze. Want we hebben heel veel over dit punt besprekingen gevoerd... en dat behandeld in commissies en in raad. En dan vind ik het toch jammer dat de elfde uur vlak voor de raadsvergadering... zo'n uitgebreid stuk wordt geproduceerd... met maar liefst vier artikelen die worden gewijzigd. Ik vraag me dan af of dat voor ons nu wel uh, in staat zijn om daar een goed oordeel over te vellen... want je wil dat goed te degen bespreken binnen je fractie en uh, uh, dat afwegen. Dus ik wil niet op dit moment inhoudelijk ingaan op het amendement van de heer Tone. Wel vraag ik me af of uh, uh, er met de verantwoordelijke wethouder overleg is geweest. Dat hoor ik zo wel zo nee is het dan wel raadzaam om op de stoel van het college te gaan zitten... vragen we ons af. Graag een, graag een toelichting. En wat, uh, wat zijn de overwegingen om, om ruim naar de commissiebehandeling... het vlak voor deze raadsvergadering... en zonder overleg met een wethouder dergelijk amendement in te dienen. Uh, het is ook zo dat het nogal laat is. En zo'n amendement kan juridische gevolgen hebben... en er kunnen nog, nog bijzaken gaan optreden... Het zou best eens kunnen leiden tot, uh, tot uh, het verzoek om een hernieuwde inspraakronde. Het kan leiden tot wildgroei, overlast en opnieuw de nodige commotie. Uh, het uh, CDA stelt het amendement niet. Seneer Ton, u wilt kort reageren, denk ik. Ja, voorzitter. Uh, ik heb uh, in, uh, bij het uh, voordragen van dit amendement... heb ik uh, ook al meegedeeld dat het uh, bestemmingsplan... ruimtelijk ordening technisch gezien al voorziet in deze zaken. Het enige wat wijzigt... is het feit dat niet alleen... een bewoner van het hoofdgebouw... Uh, één staat er met na nadruk... Uh, bewoner van het hoofdgebouw... Uh, dat beroep of dat bedrijf uitoefent... Uh, maar... dat dat ook anderen kunnen zijn. Dat is het enige wat wijzigt. En u zegt er worden vier artikelen gewijzigd... en het doet net alsof er heel veel gebeurt. Maar als u... En De mensen op de tribune hebben, hebben het ook gelezen en hebben het ook kunnen horen. Er verandert één zin. Eén zin die vier keer in het bestemmingsplan staat. In de regels staat. Er verandert één zin. En wij hebben in het verleden, daar, in deze raad, hebben wij daar uh, discussie over gehad. Uh, dat kunt u zich ongetwijfeld nog wel herinneren. Die discussie die we daar vorig jaar over hebben gehad. Uh, toen hebben wij ook al gewezen op het feit dat er een uh, bestemmingsplan kostverloren straat en omgeving... Aan zat te komen. En uh, dat het uh, onzinzins zinvol leek dat dat daarin verwerkt werd. Het is er niet in verwerkt. En dan, uh, dan staat het, denk ik, partijen vrij om daar een amendement over in te dienen. En u zegt, ja uh, waar, waarom zo laat? Uh, er zijn hier wel eens amendementen geschreven om kwart voor elf s avonds. Ja. Naar de aanleiding van een discussie. En wel en later ook. Ja. Dat kan nooit een argument zijn natuurlijk om... Het is de bevoegdheid van de Raad om amendementen in te dienen. En het heeft niets te maken met het zitten op de stoel van het college. Verder van dat zelfs. Wij bepalen de regels en het college mag ze uitvoeren. Ja, zo is het. Ik kan het niet mooier maken. Volgens meneer Kroonsberg. U bent het toch wel met me eens dat we er uitgebreid al over gesproken hebben. En dat er dan nu een wijziging komt zonder dat dat met het college is overlegd. Dan, dan, dan zeg ik, dan hebben wij behoefte... Hoeveel, hoeveel amendementen wil u horen nee, van de afgelopen 25 jaar... Nee. die niet met een college zijn overlegd? Ja. Dit vorige keer heeft u zelf aangegeven... dat u ook verrast was door een uh, bepaalde zaak. En mij verrast dit. En dan denk ik, en dan denk ik nou, ik heb, ik heb toch wel even behoefte... om dat met de fractie door te spreken in dit geval. Goed. Goed. En, uh, en dat gaan we nu niet even doen. Ik, uh, Meneer de voorzitter... Okay. Meneer Demers, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, nee. Uh, dit was een rondje oh. nadere verduidelijkingen en vragen. Meneer Kroonsberg maakt er een beetje gebruik van om al een debatje uit te lokken en zijn standpunt kenbaar te maken. En daar mag ik niet op reageren? Nee. Potverdomme. Je hebt hem één keer goed. Uh, zijn er nog anderen die over het abonnement of de motie in, de, in dit stadium iets willen zeggen? Want dan ga ik namelijk naar de volgende indiener. Meneer Demmers, u mag de twee moties, als ik goed tel, toelichten. Uh. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is eigenlijk ook wel een mooi bruggetje naar de vorige spreker, wat betreft de deregulering en actualisering van toch een conserverend bestemmingsplan. Dus wij zijn als raad... Uh, Zeker met een motie van meneer Tonen toch wel uh, flexibel, adequaat en slagvaardig. Maar nu op uh, onze eigen motie. Uh, in zijn algemeenheid uh, hebben wij hier een probleem... dat we hele mooie beleidstukken maken. En uh, dat we daar ook nog goed over nadenken... wat dat voor gevolgen heeft... in de samenhang van het uh, complexe lokaal-openbaar lokaal openbaar bestuur... Alleen die beleidsstukken die moeten dan tot uitvoering komen. Nou is het zo dat een treedje lager in de uitvoering... er zoveel regeltjes zijn die we niet veranderd hebben. Dus die regelgeving die zit ons uh, beleid eigenlijk in de weg. Dus aan de ene kant uh, heeft u enthousiasmerende verhalen... vooral als het over verblijfstoerisme gaat. Aan de andere kant wordt dat weer onmogelijk gemaakt door allerlei uh, regeltjes... ...die niet in samenhang met het beleid uh, aangepast zijn. En daar gaat deze motie over. Ik zal hem even voorlezen. In diverse beleidsstukken van de gemeente Zandvoort... ...ligt de nadruk op het faciliteren en stimuleren van verblijfsrecreaties in diverse vormen. Het bestemmingsplan Kort ...die activiteiten in de vorm van logiesverstrekking toestaat... ...op de bestemming wonen onder voorwaarden. Dit is geregeld in de artikelen 13.1f, 13.4.3, 14.1, lid D, 14.4.3 van het bestemmingsplan. Overwegende dat de Raad aangegeven heeft in bestemmingsplannen parkeren... ...ten behoeve van bezoekers te willen reguleren... ...middels vergunningen en parkeren op eigen terrein. Dit is verwoord in artikel 23.3 door te verwijzen naar de geldende parkeernormennota. De parkeernormennota vormt het toetsingskader van de Raad hoe parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden bij nieuw te realiseerde voorzieningen of gewijzigd gebruik van de voorzieningen. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de parkeernormennota en bij nieuw te realiseerde voorzieningen. Hier is een zeer gedetailleerde privaatrechtelijke overeenkomst uit de grond getrokken op basis van paragraaf 4.3.1 van de parkeernormennota. Deze privaatrechtelijke overeenkomsten worden als voorwaarde gesteld voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Om te bereiken dat op een andere wijze in de benodigde parkeerplaatsen wordt voorzien. De inhoud van betoelde privaatrechtelijke overeenkomst... in de praktijk... dermate veel barrières opmerkt... dat voor initiatiefnemers... dat van een faciliterend... of stimulerend beleid... door de gemeente... geen sprake meer is. We roepen het college op... om een voorstel tot de gewijzigde... parkeernormennota aan de Raad... en besluitvorming voor te leggen... waarin het gebruik... van privaatrechtelijke overeenkomsten... zoals neergelegd in paragraaf 4.3.1... En de daarin opgenomen voorwaarden minder strikt is verwoord om meer ruimte te bieden aan de mogelijkheden voor logisch vertrekking. 23 juni 2015. En de tweede motie meneer Demmers? Of ja, dank die u die wel die de... voorzitter. Ja, uh, ja, dat is eigenlijk hetzelfde uh verhaal. Wij willen graag meer, meer verblijfsaccommodatie. En we willen graag meer overnachtingen. We willen meer besteden, bezoekers die wat meer te besteden hebben. Ja, en dan lijkt het ons ook handig om leegstaande mooie gebouwen... ook een bestemming te geven waar je logies in kan verstrekken. En dat is in het geval van het Spalier niet zo... Wij wijzigen de, In dit bestemmingsplan wijzigen we de bestemming maatschappelijke dienstverlening naar wonen. En wij zouden graag uh, willen dat uh, hier aan toegevoegd wordt de bevoegdheid tot wijziging van de bestemming van dit perceel naar wonen tuin. Hierbij ruimte te bieden voor medegebruik door de functies pensioen en recreatieappartement. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Demmes. Zijn er vragen ter verduidelijking? Meneer Sandbergen. Voorzitter, met betrekking tot het laatste onderwerp. Um, het is nogal een ingrijpende wijziging die u aan uh, geeft. Want u wil in een uh, woon, uh, woonwijk wilt u een horecabedrijf uh, mogelijk maken. Um, wij zijn uh, gewend en ik weet dat u daar uh, heel veel uh, waarde aan hecht om participatie op het gebied van wijziging van bestemmingsplannen in te voeren. Als wij nu vanavond dit zo even doorheen jassen... dan denk ik dat er van participatie, waar u zo'n groot voorstander van bent... weinig terecht komt. Bent u dat met mij me eens? Voorzitter, ja, dat dus vind ik een hele goede opmerking van meneer Sandbergen. Uh, daarom heb ik ook besloten om er uh, in plaats van een uh, amendement een motie van te maken uh, want in het abonnement had ik namelijk uh, de, alle voorwaarden die dus uh, ter grondslag moeten liggen aan de bestemmingsplan of toevoeging had ik moeten toevoegen maar ik roep het college op om hier welwillend tegenover te staan het is natuurlijk zo dat als we in dit gebouw in dit perceel als we daar uh, van uh, maatschappelijke dienstverlening zoals het was naar wonen, dat is natuurlijk een andere sprong uh, als van maatschappelijke dienstverlening naar een vijfsterrenhotel. Dat is dus een majeure bestemmingsplanwijziging en daardoor trek je dus je bestemmingsplan wettelijke grond om. Daarom heb ik een motie uh, van gemaakt waarin we dus die procedure gaan volgen zouden moeten kunnen volgen als er een concrete belangstelling is om daar verblijfsaccommodatie te maken. Dus ik heb eigenlijk de vorm van deze, van de, deze motie, uh, zit eigenlijk zo in elkaar, dat het alle ruimte biedt om alle belanghebbenden um, vooraf te raadplegen. Daar is het, zoals het hoort. Meneer <lacht> Sandbergen. En voorz voorzitter, en, daarbij, en daarom komt u ook met die parkeernormen, die verruiming van die parkeernormen? Nee, uh, dat is een heel ander verhaal. Wij hebben beleid waar wij uh, uh, vanaf de structuurvisie, nota verblijfsaccommodatie, uh, allerlei externe interne adviezen. Het iets van uh, 200.000 euro waard aan rapporten waarin staat dat u moet... ...focussen op... ...jaar rond toerisme, ...verhoging van de kwaliteit... ...en dat u... Uh, ...die mensen... ...moeten faciliteren... ...die daar de initiatieven... ...aan, uh, aan wijden... ...en daar hebben we ook het Deltaplan... ...toerisme voor gewaard. ...maar nu gaan we het allemaal zo regelen... ...dat die mensen... ...dat beleid allemaal lezen... Die denken dat gaan we doen. Die vragen een vergunning aan, bouwvergunning, gebruik, wijziging van gebruik. En die lopen tegen regeltjes aan. En onder, onder andere is dat dat privaatrechtelijke contract. Waarbij staat: eh, waarin de voorwaarden zo zijn dat niemand eraan gaat beginnen. Waarom niet? Omdat er een kettingbeding, aan, een kettingbeding aan zit. Dus als zij hun pand of hun exploitatie willen verkopen, is de opvolger verplicht onder dezelfde strenge voorwaarden dat te tekenen. Anders kunt u nooit uw exploitatie of uw pand verkopen. Nou, dit vinden we vijf bruggen te ver gaan. En waarom ook, meneer Sandbergen? Omdat er dus hier een regime is voor pensioen en hotels met parkeervergunningen die je kan kopen. Geen privaatrechtelijke overeenkomst tot in de eeuwigheid. Dus dan hebben we twee, uh, twee systemen lopen. Want er wordt gesteld... Degene die nu met parkeervergunningen werken... voor uh, bezoekers van hotels en pensions... Ja, dat gaat prima. Dat zal wel prima gaan. Maar degene die nu wat gaan doen... die gaan aan de privaatrechtelijke overeenkomst. Dus dan hebben we ook weer een auto... waarvan de wielen aan de... ...de ene kant rechtsaf gaan... ...en de wielen aan de andere kant linksaf. Me, het is... Dus geen differentieel, begrijpt u? Dus dat is, dus dat is heel lastig ...om dat uit te leggen aan de bevolking... ...dus uh, wij pleiten ervoor... ...dat regelgeving... ...zeker als het over die parkeernormen noten gaat... ...althans de invulling van het reguleren... ...dat dat wel op die manier in elkaar gezet wordt... ...dat dat een toevoeging is... ...van het beleid... ...wat reeds jaren wordt vastgesteld. Maar ook dit is een motie. Hè? Tonen. Maar het is maar een motie. Hè. Ja, voorzitter. Um, ja, dat is eigenlijk ook, uh, ook, ook... ...een vraag richting het college... ...in het kader van die... Uh, die ...motie over het voormalig um, spalier. Want als ik me niet vergis... Uh, ...is dat al in... Uh, ...in vergaande staat... ...van ontwikkeling dat daar... Een, uh, ...van de stichting Golden Years... ...een uh, zorgcentrum komt... En eh, dan denk ik dat het niet zo gek veel zin heeft om deze, deze motie aan te nemen. Anders zou ik eh, zou, zou kunnen overwegen om, om hiermee akkoord te gaan, eh, om, om, om de gebruiksmogelijkheid eh, te verruimen. Maar op het moment dat eh, er al zekerheden zijn voor de komst van dat, eh, van dat zorgcentrum, dan heeft dat niet zo gek veel eh, zin om, om deze motie te steunen. Dus... Goed, voorzitter. Nee, het doet toch ook geen schade, oh, de toevoeging? Ga je er ook nog toe? Een van de Golden Girls. Andere nog, meneer Kramer? Ja, ik hoorde de heer Demmers heel duidelijk zeggen... ach, het is maar een motie. Maar juist die laatste motie die hij opleest... over de aanvulling of de invulling van zijn bevoegdheid... tot wijziging van de bestemmingen... dat zit waarschijnlijk op het randje met een abonnement. Want juist gaat u, u wilt u ervoor gaan pleiten om een wijziging voor te stellen... Uh, maar waar komt deze wens vandaan? Deze wens komt vandaan. Dat ik zie, ik weet niet zoveel als meneer Toner, een gebouw staat leeg. Het is een mooi gebouw. Daarnaast is het een groot perceel. En, wij hebben, en uh, ja, wij hebben toen gevraagd waarom dat groen allemaal gesnoeid is. Toen heeft de voorzitter gezegd, het was een foutje. En daar hebben we een mooie parkeergelegenheid. Dus ik denk verblijfsaccommodatie. Een mooie stek. Ja, maar u bent juist de man van de ruimtebeordering en u moet weten hoe het hier gaat. En juist in lijn met de structuurvisie, dan zou ik verwachten dat het dan in lijn met de structuurvisie zou zijn, maar u komt helemaal niet met argumenten waarom we dit